We zo! Daar gaan we vanaf heen ieder onze eigen weg. Ga je goed? Haie. Hier, hier moeten we zijn! Een veld vol eieren. Vier. Ziet oh, al. Ja. ja, de maar slaap, zich geducht gelden. Oh, kijk, kijk. Ik ben in de hand gepikt. En in mijn oor. Misschien kunnen we samenwerken. Ik raap en jij houdt met de roeispaan de meeuwen op een afstand. Ja. Kijk, daar, daar. Straks bij de boot van Heetskerk en Barends. Dat, dat moet. Een, een beer. Een, een, een, een ijsbeer. gaat het water in. Wat ja. een ijsbeer. Laat het beest vangen. Wie weet hoe goed het een smaakt, gebraden berenvlees. Maar wacht, de me is waar. Oh, ja. laat, laat men het de eieren verzamelen en bravo passen hier en dan. Terwijl wij het beest vangen. Opgepas, het zijn kwaaie dieren. Gebruik de musket en de bijlen. en kop niet bij zijn muil of klauwen. Had u mee, beest voor Ik blijf liever toezien hoe jullie dat wij klaren. In de pot, maar, Jullie slijven, roeien. We er hem. op? Verhalen! Steuken die hans! Probeer hem weer te vangen! Daar gaat hij. Probeer hem een touw om de nek te werpen! Ja! Touw om de nek weer Dat is gemakkelijke gezicht al gedaan! Gebruik de helebaak voor het monster! De en op los schien we mannen! Gebruik ook het musket voordat dat dier bij ons komt! Ja. Hij niet. Hij zwemt hoor als de beste. Dat is wel even. Dat geeft voor op minste zijn te eten. Ik zal hem met de bijl maken. Blijf groeien. Blijf groeien. Blijf groeien. Hij wil niet missen. Laat mij me begaan. Leid hem af met de spaalverkens. Ja. Nu. En zelfs kom hele helemaal met hier. ...kostelijk maal vanavond... ...bewe, eieren en vlees. Schenk de bekers nog eens vol, Gerrit. Ja, ja. ja. en wie, wie zijn we er ook alweer aan de wal? Dat verdomme berenvlees is taai en tranig. Een maaltje paling. Dat zou ik liever lusten. Ja. Wat drinken dan, oog? Schenk me maar vol, maatje. Ja. Nee, dat eten smaakt me niet. Ach, een drool op een plank. Bierenvlees. Mm -hmm. Lennart, dat hoeft voor mij niet meer. <laughs> Ik zal het nog meer. Hey. Horen jullie dat ook? Hm? Dat hoge, zangerige geluid. Ik heb het al een half uur in de kop. Huh? Hm? Net of de meerminnen met ons mee Doe <laughs> ja. eens ja. Ja, uh, Stel, stel even, jongens. Ja. Hey, er is wat met je horen van Haarlem. Ik hoor totaal niks. En, en zee meer minnen hier? Ah, ja. Daar kan je geen schade op maken. Ja, Die wijven kom je overal tegen. Ja, ja, ja, en toch hoor ik. Heel zacht, weliswaar. Een zangerig geluid dat ik niet kan thuisbrengen. Hebben ze niet onder Biscayen? Wie, wie vaarde dat toen met me mee? Nou, vertel op dan. Vertel. Nou, dat, dat was in het vroege voorjaar. Nou, twee jaar terug. We voeren onder Biscayen. En ik hoorde precies hetzelfde geluid. En geen mens wilde erachter op spreken. Nou jongen, stil dan eens voor de tweede keer. Ah, ja, je hoort stil het naast. Stil naast. Misschien zijn mijn oren beter dan de uwe. maar ah, nou dat kan. Dat kan, dat wil ik niet uitsluiten. En eh, zeemeerminnen? Nou, ik heb ze onder een zien zwemmen, hoor. oh Ja, ja. Als we een boot hadden uitgezet, dan konden we ze zo oppikken. Frans van Haarlem was aan het vertellen. Laat hij nou zijn verhaal afmaken. Ja, laat hij zijn verhaal afmaken. Nou, in één zag ik ze. Een stuk of zes. Zes? Ze zwommen in een rap tempo voor onze boot uit. Hoe oh, kon je nagaan? Een snelheid hebben die wijfjes. Af en toe zag je hun lange haar.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 ...draaiden dan af en toe hun hoofd om... ...en zwommen weer verder om ons de weg te wijzen. En, is, is, is, en zag je hun staarten dan? Nauwelijks. Die bleven onder water. Oh. En eh, nou, maar dat is mannenpraat. Eh? Die wijfkes, die hadden ferme borsten. Oh. Ja. Je zag ze af en toe als ze zich oprichten... ...en ze omdraaiden duidelijk boven water... Ronde, bronte, borst. We hebben in de Middellandse zeeën geprobeerd er een paar te vangen... ...door listig naderbij te komen. En, en? Maar steeds als we ze naderbij kwamen... ...dopen ze onder water en verdwenen finale. Dus meer men laat zich niet vangen? Dat wil ik niet gezegd hebben, jonkie. Daar zul je zo niet over praten. Dat is alleen maar de kwade geest oproepen. Wie luistert mee en hoort te praten? Ja, dat is waar, Stuurman. Maar ik zou zo graag zo meer minnes van nabij bekijken. Ja. Ze moeten een bar mooi zijn. Nou, nou we, we hebben net uh, gebeeldhouden kopjes van wit porselein. Mm. En, en zingen. Zingen. Zingen. Ja. Oh. Ze blijven eeuwig jong. Zingen we daarvan? Want, want een oude semi heeft ze helemaal nog nooit gezien. blijven ze altijd jong. ja. ja in die vroege tijden. He. Hebben ze na een storm in de Zuidzee eens vijf midminnen gevangen en ze in optocht meegevoerd naar Edam en in de kleren gestoken? Ja, kom maar Ja, nou, ja, nou, ja, ja, ja, nou, ja nou, geloof ik niet. Nou, de, de vrouwen niet harder in die wolle kleding, en ze zijn stuk voor stuk gestorven bij gebrek aan ja. oh, zeewaren. Nou, genoeg gepraat, mannen, de dus oh. schachten is voorbij. Aan de slag. Nou. De mannen van de tweede wacht aan dek. <kleden> Houdt alle een goed oog in het zeil, mannen, want de maan voorspelt een pittig donker. <kleden> Geen belgetakeld schip, vreest stormen rots nog klip, in het boelen van de baren. Zolang het van de streek van het kompas niet week, maar recht door zee kwam van.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 Niemand lust het berenvlees, nog hij, nog ik. Waar woord, schipper. Zwemmen als vissen. Voor we het weten een klauter is een dik. Zoek naar voedsel. Ja, daarom, Pieter Vos. Laat drie man achter aan boord. En verzamel de rest in de roeiboten. Meester Barens blijft aan boord, maar ik zal meegaan. Neem musketten, helebaarden en bijlen mee. En laat de wachten zich ook wapenen. En niet alleen vooruit vuren, Verder, zoals hij nog hier meldt. Af en toe een blik in het water werpen. Die beren zijn geadachte vechters. In de boten! In de boten! Werft het lood, Hooghoud? Op deze plek? Nee, nee, nee, als we de inhand naden. Ik heb alles geregeld. He, he! He, hey, hey, e Ja, nu, hout. Zo, zestien vader, man, zestien vader. Dat die gered, zestien vader. al dat geen rot van ze zijn, en dan kun je het verhaal van die vogels. Hallo, maar in kan dus blijven. Denk aan de berenmannen en waarschuwt al kan het. En hier vanavond weer eierenblieft. Die gaat ze nou rapen. Ik kan opstellen een burg dat verhaal van die zijn. Nou, die, die strijken bij honderden opbieringen. Alsjeblieft. Nou hier. Nesten van die ja, rotgansen. En, uh, en verder. Ach, wat wij dat ontdekken. Ach, ik vertel je net dat verhaal van de schuurste onder de schuwe vogels. op vieringen neergestreven. Maar daar nog nooit sinds mijn sleugen is genesteld. Zodat ik iedere dag dat de eieren van de rotganzen op de Schotse kust aan de bomen groeiden. Ja. Vlak aan de waterkant. Ja, en dat ze als ze rijp waren in het water vielen en openbarsten. Ja, waarna het rotganskuiken kant en klaar. <lacht> mannen, we moeten een paar eieren van thuis bewaren. Wij zijn de eerste die ooit die eieren zagen. Ja, we lijken zo langzaam wel echte ontdekkingsreizigers. Kom nou, mannen! Rapen! Rapen! De aardjes willen geen gaatjes. Ja. En dat gebabbel. Rapen! Bukken! Er liggen er hier genoeg! Als iemand mij die vervloekte boger met het lijf houdt. Een uh, schots doet wonderen misschien. <truimert>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 ...en laten in oostelijke richting tot op ongeveer 73 graden noorderbreedte. We zetten koers naar Kaap Kanin in de oosthoek van de Witte Zee. Hou er oog op, Pieter Vos, dat we het beste zwaar weer kunnen krijgen. Wie daar, de koppen op het water. Ik zal een extra man bij de wacht zetten.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 Gerrit, loop de gesmeerde bliksem naar beneden en dan Allere iedereen uit de wel Jawel, meester Barans. Volgende huur, hopen! positie! Los de scheerlijnen! Laat de zeilen! Gods Laat vieren dat al! Laat vieren, zeg ik! We verliezen het zo! Luister nou, jongen, maatje! Wil je met dat stuk touw de water raken? Klopt, zeg ik je! En naar voren! Ga op de kliant, ja, begin het erin! Blijf bij het Gods En zet het zo vast als het mogelijk is! Doe God help ons! Loods, er dit nog meer in. Dat maakt dat wij veilig achterover een vetlak raken! Alle dat was vasten! Alle draad de open uur. pols in rustig kunnen bevaren! Neem het roer over, hoog En jij naar voren! Ga er één ogen helpen hem het vloot zelf te zetten. Kom door, de Maas. Ik kan het roer ook overnemen. Geef het mij. Jij kunt het naar voren. Red u het hier, meester Barends? Heel alleen. Met hulp houd ik het roer. Mannen, luister naar meester Barends. <lacht>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 Wat moet je met dat scheermes? Ik scheermes? <laughs> Jij? Je hebt toch niet één haar staan, mijn jongen? Dat vergeef ze moeite. Je zult met je harde woorden de maatstroom wakker worden... en het gevloek is dan niet van de lucht. He. Wat was ik om de drommel? Weer terug op de galeien natuurlijk. Als vanouds. Dat ik dat maar niet op mijn kop kan zetten. Zal ik je wat warmste drinken geven? Ik had liever een oorlam. Dat zou maar beter smaken. Hoe is het weer buiten? We zeiden met een rustig vaartje voort. Vertel eens over je Galije-tijd. Dat was de diepste treurigheid, mijn jongen. De slechtste jaren van mijn leven. En nog vat ik niet dat ik er levend vanaf ben gekomen. Zijn zij het gevangen genomen. Is zijn berachter. Door de Spanjool.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 Dan de straffen, afgezien van de dagelijkse portie zweepslagen om je op te jagen bij het roeien, was geen stuk van mijn lijf niet rauw gerost. Hadden de Spanjolen nog andere streken? Soms dan wezen ze er zomaar eentje aan om de tuchter in te houden. En wat gebeurde er dan? Dan werd je en dat was nog het minste, gelaagd, gewacht.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 Je moest zo blijven staan. Of jezelf losrukken. Kijk, hier is het tegen. Wat een barbare. Ik heb gezworen wraak te nemen op elke Spanjool die ik later tegenkom, jonkie. Naar je woord gehouden? Jazeker wel. Mijn maat, mijn beste maat, hebben de rabouwen van de raal laten vallen...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 geo voor wie ik door het vuur zou gaan, Ik, ik ga verder met schieren. Ik ga de kooi. Ja, het is goed zo te praten met jou, jongen. Lucht wat op. Het bevalt me goed, een hoog als ik dat zo mag zeggen. Nou goed, slaap er maar. Hmm.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 Ja, Pieter. Mijn Schuldigingen heren, maar ik wil u attenderen op de beren die de Maans op Nova Zemla waarnemen. Huh? Nou, vanaf gisteren toch wel een stuk of tien bij elkaar. Ze zijn vaak met z'n tweeën, een man en een wijf vermoed ik. Ja, maar Vos. De Maats lust de beren vlees niet eens. Wat moeten wij nou onderdromen met al die huiders? Nee, maar, maar plaats in, in het ruim. Dit is er toch al overvol. Huh? Goed, goed, maar het leek me toch goed u dit te melden. Ah, bedankt, Pieter. Deg, hoe is de stemming onder de maats? Goeie ploeg kan niet anders zeggen. Zot is schering en inslag. Gekanker kanker heb ik nog nauwelijks vernomen. Prima.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 Mogen we jullie goed bekomen, mannen. Ja. Onze vader die de hemel is heid, Uw naam wordt geheiligd, u kon ik komen. U wil geschieden gelijk en hemel als ook het Geef ons hemel als dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden naar. Leid ons niet in verzoering en verlos ons van de dozen. Want nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle helden Amen. Amen. Op sommige schepen wordt als volgt geschaft: zondag, voor zes personen aan een bak. De vroegkost, een bak gutten met pekelharing. Smiddags, een bak grauwe erten en een pond vlees. Of een half pond spek voor ieder hoofd. S'avonds, wederom grauwe erten. Op maandag, dinsdag en woensdag, s morgens een bak grutten met een pekelharing voor iedere man. Smiddags middags en s' avonds een bak groene etten vooraf. En dan stokvis met doop. Donderdag, de vroegkost, een bak grutten met pekelharing als vorige. Des middags een bak grauwe etten vooraf. En elk een pond vlees voor die dag. Des avonds een bak grauwe ette. Iedere man krijgt vijf pond hardbrood brood in de week. Een pond kaas en een half pond boter.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 Van de ene dag op de andere verdween de wind. Wij maakten geen meter voortgang. Tot aan begin augustus bleven wij stilligen, God biddend om een pittige bries. Om de tijd te doden gingen wij met enkele maats aan land. Begin te snijden, man, hè? Sneeuw in augustus? Als dat geen slecht voorteken is... Zover het oog reikt, geen sprietje groen te zien wil ons Fitzberger beter doen. Kijk, kijk, kijk! Dat doen we een weer. Eens weer, aan. Rennen, naar Rennen voor je leven! kan dan blijven misbaar maken. Hé, Had. zijn ze Hoi! Had. ze ze Daar Had. Hé, opzij, Hé, komen ze weer. Had. Had. Had. Had. Had. Had. Had. Had. roeien! Had. Had. Had. roeien! Kijk te sparen. Roer. Roeien. Roeien. Eén, twee. Eén, twee. Eén, twee. Daar heb je ze. Eén, Als ze ons achterna zwemmen... Eén. Sneller. Sneller. Ze blijven staan. Wat een kolosse. Hun terug is in weg niet te peilen. De ene keer komen ze tot aan het schip, zoals vorige week. Weet je wel, dat beest dat naast ons schip komt. En de andere keer blijven ze ons gewoon naturen. Wij moeten Nova Zembla voorlopig maar weiden. Eigen vallen er niet te rapen. En verder is het een leeg kaal De Spaanse kapitein der Picenaars, Alonso Vasquez, beschreef het karakter der Hollanders als volgt.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 Ik laat het aanleggen, he, Barends. Zo kunnen we niet verder varen. Het is wel te riskant. Misschien is het verstandig om aan land te gaan... en vervolgens van het hoogste punt is te bekijken hoe de vlag ervoor staat. Ik ga met u mee, meester Barends. Laten ja. we dan in elk geval wachten totdat de mist is opgevallen. Vanzelf. Met de Wat?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 We slagen. Barends heeft gelijk gehad. Nou, voor ieder een extra oorlam, mannen. Ja. Ah. Ja. Nog een korte ruk en we zitten in open zee. Wie van meester Barends? Hoezé. Hoezé. Hoezé! Hoezé! Mannen, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Je weet er alles van. Maar gezamenlijk zullen we er komen. Zo is het.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 Maar we hadden te vroeg gejaagd. Het is treurig, maar waar. De sneeuw werd heviger en heviger. En steeds minder snel vorderden wij op onze vaart. Sta je te kleuren, ook houdt? Kom je aflossen. Ik heb nu alleen zin in een oerlam En een warm bed. Ik ben koud tot op het bot. Vorderen we wat? Uh, nauwelijks voor het ijselijk dikker en dikker te worden. Nou, ja, ga naar bed. Goeie wachtmaat. Ja. De wind is goed. We zitten vast! We zitten vast! De koelvoeten uit het ruim! Vlag, vlag. Er is geen tijd te maken! ...en geur worden geslagen, voordat het schip gelicht wordt, anders zijn we wel een verder verluis. Daar gaat ruim mannen! En laat de zwager reeds van de posten. Wij toe moeten! Duister dat ik van de hand Die man van boord houden, deze op! Geweldig hoor! Het zal ons niet gebeuren dat we hier aan het eindvolle wereld vastkomen te zitten. Oh, goede god! Help ons! Meester het ijs is veel te zwaar voor ons gereedschap. Het heeft geen enkele zin hiermee door te gaan. We kunnen niet voor of achteruit. Dat is waar gesproken, Timmerman. Maar ik wil kosten wat kost voorkomen dat het schip straks wordt gekraakt. Dan zijn we nog verder van huis. Ik zie geen stuk open water meer. Dat je toch terug gaan. Laten we dan gewoon proberen om door te gaan met het hakken van een smalle geul tussen het ijs en het schip. Eh, niet breder dan een voet lijkt me. De rest is zinloze arbeid. Mm. Moet ons nou snel beraden... ...of wat ons verder te doen staat. Alleen met gods hulp raken wij uit deze prikkelen. Ik vraag maar af of het onder deze omstandigheden... ...nog langer veilig aan boord is. Ik laat in elk geval de mannen doorwerken... totdat de geul rond het schip klaar is. Ja. Mm. Je hebt een flinke kou helemaal man. Vanaf gaan we voet de kooi, hè? Zweten maar eens uit met een extra oorlamp is het werk af, schippers. Niet alleen timmerman Joris Christoffel had een flinke kou te pakken. Bootsman Frans van Haarlem was er nog erger aan toe. Hij lag rillend van de koorts te kooi. Chirurgijn Hans Vos nam een flink onder handen... maar de koorts wilde niet zakken. De stemming onder de bemanning was gedrukt... terwijl Van Heemskerk en Barends druk confereerden. We hoopten allemaal dat het schip los zou geraken... ...en dat de ijsvelden zouden wegdrijven. Vooralsnog was er weinig hoop op. Daarbij kwam dat het behoorlijk was gaan sneeuwen... ...waardoor het gekanker onder de bemanning eerst goed op gang kwam. Het gevaar bestaat dat het schip opgetild wordt door de ijsvelden en slag zijn maakt... We kunnen ons onder deze omstandigheden niet permitteren veel langer aan boord te blijven. Nee. Ik denk dat we maar eens een paar mannen aan land moeten zetten om pols hoogte te nemen. te kijken naar een geschikte plaats om er volop te pivakeren. Als het zo blijft als het nu is, gaat het wel. Maar ik denk dat september kwaad weer brengt. Ik herinner me dat nog van de vorige wijze. En dan moet ons onderkomen. Denkt u, meester Barend, dat wij hier uh... moeten overwinteren? Ik denk dat er niks anders op zit. We zullen de tering naar de nering moeten zetten en ons erop instellen dat we voorlopig hier blijven. Het is zaak om de mannen zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen en het kanker meteen de kop indrukken. De discipline moet worden gehandhaafd, omdat de ellende anders niet te overzien ja. wordt. Ja. Zal ik eerst een paar mannen land sturen, voordat er sneeuw al te bar wordt? Ja, kort gezegd is het zaak ons te haasten. We kunnen geen uur meer verloren laten gaan. En, uh... We besluiten van boord te gaan, zodra we terug zijn van onze verkenning. Ja. Gaat u mee? Ja, dat lijkt me het verstandigste. Dan zal ik ervoor zorgen dat de sloep in elk geval in veiligheid worden gebracht. Ja. Laat ze aan land brengen. Ja, dit zou wel eens onze allerlangste winter kunnen worden. Met Gods hulp redden we het, schipper. Met Gods hulp. Vloek de sneeuw. Aan het drinkwater er in elk geval geen gebrek. We kunnen het opvangen in vaten en verwarmen. Hoe staat het met de lampenolie, vuurwerken? Ja, er zijn twee vaten. lopen geen gebrek. We moeten allereerst een goede plaats zien te vinden om een huis te bouwen. Ja. Is het werkelijk zo slim, meester Barens? Ik zie geen andere oplossing, mannen. We moeten de waarheid onder ogen zien. Hoe komen we die lange winter door zonder kleerscheuren? Met ons armoedje aan brandstof. Ja, wie had dat ooit gedacht? Die mij vrolijk wuivend afscheid namen van onze vrouw aan de Amsterdamse kade. Wacht hier. Daar? Daar? Zien jullie dat? Al die boomstammen en die stukken drijfhout. Water! Drijfhout? Klas heeft gelijk. Een riviertje. Zoet Zoek water En kijk eens dus wat een hout zegt! Wees de eens! Dan bouwen we wel drie huizen van! Zo geluk bij een ongeluk zijn, we moeten er altijd. Al dat hout is gewoon Hier ja, ja, de meer, kom maar ook naar je. De wortels zitten er nog aan. Hele boomstammen! Dat is gods hand in sombere tijden, mannen. Laten we proberen wat stammen uit het water te tillen en vast aan wal te brengen. Die kleine stukken die kunnen uitstekend verzaagd worden tot broodhout. Ja, kom maar mannen. Even samen timmen. Hier is veel minder ijs dan eens op het open water. Met een, met twee, met met Deze. Deze. Deze. Die is ook nog wel te tillen met zijn vieren. gaat wel. Door en door nat is het hout. Slecht te zaag te Ja, ja, tillen mannen. Je ziet er wel terug voor ons uit, hè? de We moeten op God vertrouwen. Een andere weg is er niet. misschien komen we afgezien van die gevoelijke ijsberen, ...ook nog andere dieren voor in deze toekrijden. Die wat aangenamer in de omgang zijn. Rendieren misschien. Die knapen met die grote geweiën, een bankje daarvan smaakt stellig beter dan dat taaie berenvlees. Hanne, ah, laat ons teruggaan naar het schip. We weten in elk geval dat hier voldoende hout niet voor het bouwen van een onderkomen. En om te gebruiken als brandstof. Het besluit was genomen. Op 12 september in het jaar des heren 1596 vingen wij aan met de eerste voorbereidingen voor het bouwen van een huis op Nova Zembla. Het was ondoenlijk om nog langer te wachten. Het schip begon steeds meer te hellen en werd door de ijsschotsen als het ware omhoog geduwd. De sloepen waren in veiligheid gebracht voor het geval ons schip geheel verloren zou gaan. Nu was het zaak om zo snel mogelijk de lading van boer te halen. De moeilijkheid daarbij was echter dat we de lading niet zomaar op de wal konden plaatsen... ...omdat de beren steeds nieuwsgieriger werden en in groepjes van twee of drie langskwamen. De lading werd voorlopig opgeslagen in een tent... Eén ploeg werd belast met het ophalen van hout uit de rivier om zo snel mogelijk een aanvang te kunnen maken met de bouw van het huis. Een andere ploeg hield zich bezig met het ontladen van de ruimen en het weghalen van alle persoonlijke bezittingen. Alsmede het smukgoed dat bestemd was voor de grootvorsten van China en Indië. Wat moeten we met al dat fluweel hier in de barrijswoesten